Kunnen met het NOS-journaal. De Nederlandse bevolking. In de afgelopen maanden zijn er 81.000 mensen overleden. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar 78.000. Het geboortecijfer bleef met 82.000 hetzelfde. Nederland telt nu ruim 17 miljoen mensen. In Arnhem zijn bij een explosie in een appartementencomplex twee mensen zwaar gewond geraakt. Ze konden volgens Omroep Gelderland het pand op eigen kracht verlaten. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een derde gewonde heeft de plek van het incident verlaten. De politie heeft via Burgernet een oproep verspreid. Islamitische Staat zegt verantwoordelijk te zijn voor de dood van vier fietstoeristen in Tajikistan. Officieel is het nog steeds niet duidelijk of het om een aanslag of een ongeluk gaat... Volgens de terreurorganisatie is het een wraakactie... voor deelname van landen aan de coalitie tegen IS. Een Belg die gisteren sprak met een aangereden fietser... zegt dat een auto expres op de groep inreed... en inzittenden zouden daarna ook hebben ingestoken op de gewonde fietsers. Onder de doden is ook een Nederlander. En universiteiten kunnen het groeiende aantal aanmeldingen niet aan. Daarvoor waarschuwt het interstedelijk studentenoverleg... Er hebben zich nu al bijna 10.000 bachelorstudenten meer aangemeld dan vorig jaar rond deze tijd. De studentenorganisatie vreest voor de kwaliteit van het onderwijs. Zo zouden bijvoorbeeld werkgroepen veel te groot worden. Onder de aanmeldingen zijn steeds meer buitenlandse studenten en het ISO is bang dat Nederlandse studenten verdrongen worden. Steeds meer universiteiten werken met een nummerus fixus waarbij maar een beperkt aantal studenten wordt toegelaten. Het weer, het is vannacht droog met minima rond 18 graden. Komen de dag eerst wolkenvelden en buien, maar smiddags klaart het op en het wordt tussen de 23 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Surrender To, to remember je radio in het found en heel. Veel zomerhits, dit is ZFM Zandvoort.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 I'm not afraid of they told the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 Be the actress starring in her bad dream.